Het NOS-journaal, Marian Kokkoek. President Yanukovych verlaat Kiev en vertrekt naar het Russisch gezin de oosten van Oekraïne. Paus Franciscus benoemt 19 nieuwe kardinalen en medisch specialisten gaan niet effectieve behandelingen terugdringen.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 Er lijkt een machtsvacuum te zijn ontstaan in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. De president is vertrokken, net als de parlementsvoorzitter. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat de ordentroepen aan de kant van de oppositie staan. En dat is te merken op straat, zegt verslaggever Gertjan jan Dennekamp. Er is uh, geen politieagent, geen militair meer in de stad uh, te bekennen. Uh, ik was net uh, bij uh, de presidentiële gebouwen...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 En dat betekent eigenlijk dat uh, de betogers hier, de demonstranten en het verzet uh, gewonnen heeft en uh, ja eigenlijk uh, de macht in handen heeft. Gertjan Dennekamp vanuit Kiev. We gaan naar het westen van het land naar Lviv. Verslaggever Kisia Hekstra. Hekstra staat daar op het centrale plein. Het heet Maidan. Ook daar natuurlijk. Het westen is natuurlijk het meest op Europa georiënteerd. Gaat daar de vlag al uit? Uh, nou. Dat... Het was hier eigenlijk al uit, want afgelopen woensdagnacht heeft hier ook een klein revolutieachtig dingetje plaatsgevonden. Toen is de politie al overgelopen en toen heeft de geheime dienst al uh, met uh, ingegooide ramen geconfronteerd gezegd dat zij de kant van de demonstranten gekozen hebben. Ik sta nu uh, inderdaad op dat plein waar een paar honderd mensen onder paraplu's naar uh, het nieuws uh, zitten te kijken. Er hangt hier een groot scherm waar ook uh, beelden uit Garkov te zien zijn, helemaal aan de andere kant van het land. Want dat is natuurlijk uh, waar het nu spannend wordt. Hier was iedereen eigenlijk al voor die uh, betogingen in Kiev. En uh, daar is geen verandering in gekomen. Dus de vlaggen zijn hier niet uit. Want het is ook nog steeds een dag van rouw... vanwege de uh, tientallen slachtoffers die er eergisteren gevallen zijn. Maar ze hebben hier wel het gevoel van... Uh, het, er is een nieuw land. Al sprak ik uh, iemand net hier op het plein... Dus ja, het, het ergste is voorbij. Ja. Heb je al een, enigszins een beeld hoe er in het oosten... in dat Russisch gezin de deel van uh, Oekraïne wordt gereageerd? Bijvoorbeeld in Garkov? Uh, wat ik hier zie is dat daar is dus op dat, dit moment een partijcongres aan de gang... van de partij uh, van de regionen, de partij van Janukovic. En daar uh, worden beelden van getoond. Uh, daar worden ook uh, beelden van getoond op het plein in Garkov... Waar het ook druk is. Maar de taal die vanuit, dat, uh, partij, vanuit die partijbijeenkomst hoort, die klinkt dreigend. Daar hoor je geluiden van dat er een paar duizend uh, mensen in Kiev de boel uh, volledig ongereguleerd op zijn kop zetten. Dat ze dus uh, de presidentiële paleis uh, onder controle hebben, het parlement onder controle hebben. Dus ja, daar word je niet heel vrolijk van. En ik denk ook niet dat de strijd uh, al helemaal gestreden is. Want... Daar is natuurlijk maar 10% van de mensen stond achter wat er in Kiev gebeurde. Dus als Janukovic inderdaad in Gwarkov zou zijn... dat is ook logisch. Dat is de kant van Oekraïne dat heel erg gericht is op Rusland. Ja, en dan ja, misschien ook wel de hamvraag. Wat gaat Rusland doen, als we dat al kunnen zeggen? Ja, dat is heel moeilijk te beantwoorden. vergeet niet, dat is, uh, morgen is de slotceremonie in Sochi... Uh, ...een evenement waar president Poetin natuurlijk zeven jaar lang naartoe heeft geleefd... ...50 of 40 miljard euro in heeft geïnvesteerd. En de aandacht gaat nu natuurlijk al uit naar wat zich hier voltrekt... ...in het buurland, waarvan hij graag uh, natuurlijk zou zien... ...dat het uh, toch in de invloedssfeer van Rusland zou blijven. Het is nog te vroeg om te zeggen wat er gaat gebeuren natuurlijk... ...maar je kunt het voorstellen... Dat ze ook in het oosten juist meer toenadering tot Rusland zullen zoeken. En dat uh, de rest van Oekraïne ja, een andere weg kiest. Maar het is op dit moment echt nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Wat uh, Rusland zelf zou doen, uh, ja, ook daar durf ik uh, geen voorspellingen over te doen. Het is wel zo dat ze natuurlijk gisteren niet achter het gesloten akkoord stonden. Dat de oppositie in Janukovic was uh, gesloten. Een akkoord dat inmiddels natuurlijk alweer een gepasseerd station lijkt. Dat zij daar op dat moment niet hun goedkeuring aan gaven, dat zegt toch wel dat ze, ja, dat ze ook on, on, niet weten precies, denk ik, hoe ze op dit moment moeten reageren. Oké, okay, we wachten het af. Verslaggever Kiesja Hekster, dankjewel.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 Artsen voeren geregeld behandelingen uit waarvan het effect eigenlijk helemaal niet vaststaat. Medisch specialisten willen daar verandering in brengen. Daarom komen ze met een lijst van niet bewezen behandelingen. Daarmee willen ze ook zorgen dat ze minder worden voorgeschreven. Thuis van Barneveld is directeur van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. Hij legt uit dat het nu niet zo is dat artsen maar wat doen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 En het zou dus heel uh, goed zijn dat degene die uh, ja, in die portemonnee het valt... dat ze dus de zorgverzekeraar, ook de premie betalen... en investering doen om dit onderzoek ook mogelijk te maken. Want dat levert gezondheidswinst op, maar uiteindelijk ook financiële winst. In Oostenrijk heeft een Nederlandse jongen het leven gered van 15 andere Nederlanders. Ze zaten in een vakantiewoning waar brand uitbrak. Die jongen van 15 werd wakker van een raar geluid en zag dat er brand was. Hij maakte snel de zeven andere kinderen en acht volwassenen wakker... De Oostenrijkse brandweer zette 140 man in, maar het lukte niet om de brand te blussen omdat er problemen waren met de watertoevoer. Het vakantiehuis brandde volledig uit. Dan nog even de belangrijkste punten van deze uitzending. President Janukovic verlaat Kiev, vertrekt naar het Russisch gezinde oosten van Oekraïne. 19 nieuwe kardinalen zijn benoemd door Paus Franciscus en medisch specialisten gaan niet-effectieve behandelingen terugdringen. Radio 1. Tros. Met Margriet Vromans en Kees Boonman. Goedemorgen, goedemiddag. Goedemiddag. Nog maar drie en een halve week. Woensdag 19 maart om precies te zijn. En dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Reden voor ons om het land in te trekken. Vandaag, onze eerste uitzending in een reeks, zitten we in Groningen. En het is hier hartstikke druk in het Nieuwscafé, vlak naast het Stadhuis. In deze regio wordt permanent rekening gehouden met een aardverschuiving. De kans is groot dat er één is op 19 maart. Want raakt de Partij van de Arbeid na bijna 90 jaar de eerste plaats hier kwijt. Er zou bij alle gemeenten weinig animo zijn om te gaan stemmen. En dat lijkt ons een grote vergissing. Want straks gaat het gemeentebestuur bepalen welke zorg je precies krijgt. En wat je bijvoorbeeld moet doen in ruil voor een bijstandsuitkering. Een tram, een fietspad, het koffieshopbeleid, wel of geen fietsrekken in de stad is allemaal belangrijk. Maar straks gaat de lokale politiek nog meer over welzijn en zorg. Hier aan de tafel de lijsttrekkers van de Partij van de Arbeid. Roeland van der Schaaf, Joost van der Keulen van de VVD. Matthias Gijsbert van GroenLinks en de nummer 1 van de Stadspartij Amroet Zijbons. Welkom allemaal. En u kunt ons uh, niet alleen horen, maar ook zien op troskamerbreed.nl en de politiek 24. En voor opmerkingen en klachten, Twitter, hashtag Kamerbreed. Ja, en we beginnen eerst maar eens even met een klein rondje kennismaken. Korte reactie op iets wat er uh, in de actualiteit zich heeft afgespeeld. En meneer Van der Schaaf van de Partij van de Arbeid, dan begin ik maar eens eventjes met u. Het is iets waar veel lokale bestuurders op dit moment mee worstelen. We hebben het deze week gezien bij de burgemeester van Leiden. Wat te doen met uh, afgestrafte zedendelinquenten. U bent bestuurder, meneer Van der Schaaf. Wat u betreft, Bennoël, zou die welkom zijn in Groningen? Ja, ik denk dat je ook uh, mensen die veroordeeld zijn, hoe erg dat ook is wat ze gedaan hebben... Um, de beste manier om mensen op, op, daarna weer op een rechte pad te houden... is toch uh, ze op een goede manier in de samenleving te reintegreren. En er hoort inderdaad ook bij dat ze ergens moeten kunnen wonen. Dus, dus als hij gaat in Leiden, dan mag hij hier naartoe? Nou, ja, dat is weer een heel ander verhaal. Nee, ik maar denk, dat ik... is eigenlijk <laughs> wat u zegt. In principe, ja, ook in Groningen ja. kunnen mensen huisvest worden op die manier. Ja. Oké, okay, een andere bestuurder, links van mij, Joost van Keulen van de VVD. Wat vindt u? Benno Els, die hier welkom. Nou ja, bij voorkeur blijft hij natuurlijk in Leiden. Maar wat uh, Van der Schaaf al zegt... Uh, die mensen moeten ergens uh, wonen, willen ze weer normaal kunnen meedoen in de maatschappij en uh, we moeten het natuurlijk wel goed in de gaten houden. Maar ik denk dat het uh, ultimo uh, zullen wij ook voor een keuze als dat moeten kunnen ja. staan en dan zullen we ook zeggen ja. Premier Rutte noemde het voor. gisteren in zijn persconferentie een duivels dilemma. Dat is het. Dat vindt u het ook? Ja. Uh, Matthias Gijsbertsen GroenLinks, is het inderdaad een duivels dilemma of moet je gewoon zeggen zo werkt terecht staat? Ja, het is natuurlijk hartstikke heftig op het moment dat het gebeurt en je woont ernaast. Uh, dus het, het is natuurlijk heel erg indringend. Maar het is natuurlijk waar wat ook de anderen zeggen. Dat je als je je niet levenslang wilt geven, dat je iemand ook uh, de kans moet geven om uh, weer te reintegreren in die maatschappij. En dat moet je ook met elkaar uh, doen, denk ik. Benno el Kom, ook ik kunnen. hoor het. Ook ja. namens GroenLinks. Amroet Seibels tot slot van de Stadspartij. Ja, nou ja, Stadspartij voor alle stadjes. En uh, als mensen hun straf hebben uitgezeten, dan uh, zijn ze ook welkom in Groningen. Dus ik ben het ook eens met wat hier aan tafel zit. wordt. En... welkom hier. Nou, oké, okay, ik weet niet of Bennoël het gehoord heeft. Misschien is hij in dit weekend al reeds hier aangekomen. Een ander onderwerp wat uh, uh, speelt en al weken en ook de afgelopen week uh, in de Tweede Kamer... dat is de teelt. Uh, dat loopt uh, steeds uit de hand. Je kan het uh, wel kopen, maar je mag het niet verbouwen. En er is een plan van... Uh, veel gemeentes die hebben gezegd... wij moeten dat eigenlijk zelf gaan produceren... om die criminaliteit tegen te gaan. Uh, Groningen heeft dat plan, heb ik begrepen, ook mede ondertekend. Ik weet niet hoe groot het probleem is, maar toch even aan u... Uh, van de VVD, Joost van Keulen gevraagd. U bent wethouder hier... Is het ook hier mogelijk dat Groningen gewoon zelf die productie aangaat? Ook is u VVD-minister opstelt er eigenlijk helemaal tegen. Nou ja, dan nou kom je in de situatie dat ik aan de ene kant voor de VVD ben en aan de andere kant wethouder ja, dat ben. wij nou ook. juist dat, een ja. leuke spagaat. Spannend hè? Ja, dat gaat is een, even een hele splitsen. leuke spagaat. Ja, dat gaan we nu even splitsen. Vanuit het college is gezegd bij meerderheid, joh, we, we vinden dit, uh, dit plan uh, voor die wietelt van uh, bij gemeenten wij interessant. Maar vanuit de VVD hebben we steeds gezegd, dat willen we niet hebben. 80% en dus, procent van de en dus, productie. Wat zegt u? Nee. Maar ja, dat is toch wel raar. Dus eigenlijk aan de voorkant zegt u nee. En aan de achterkant zegt u ja. ja dat gaat om... zo hè? in coalitieland. Dan ja, moet je ja, compromissen ja. sluiten. En af en toe moet je iets slikken waar het niet mee eens bent. Ja. Hoe ligt dat bij de Partij van de Arbeid? Roland van de Schaaf? Nee, we zijn daar volstrekt uh, eenduidig in. Zowel landelijk als uh, lokaal. <lacht> Wij vinden het wel een heel goed uh, idee. We hebben dat als uh, partij ook gesteund uh, in Groningen. En ik ben inderdaad verbaasd over dat een VVD-minister opstelt. Uh, ja, niet alleen dat hij daar tegen is. Maar dat hij ook totaal eigenlijk het gesprek niet aan wil met de gemeentes. Want dat is wel echt een groot probleem. Ja, ook verbaasd bent over uw eigen wethouder hier die ook twee kanten heeft. Nou, dat wethouders soms twee kanten hebben. Dat is een spagaat waar ook een lokale politicus in zit. Ik ben meer verbaasd over het standpunt van de VVD. Oké, okay, een wethouder met twee kanten en een spagaat. Ik geef het je te doen. Uh, Matthias Gijsbersen, hoe ligt dat bij GroenLinks? Ja, ik vind het een heel belangrijk onderwerp om daar echt iets aan te doen. Niet alleen vanwege de criminaliteit die u noemt... maar ook vanwege de volksgezondheid. En ook het gevaar van bijvoorbeeld illegale wietkwekerijen... die hier toch met enige regelmaat weer tot, voor problemen zorgen. En wat ik eigenlijk niet hoor van de minister opstelt... zijn argumenten, dat vind ik het... Bijzonder. Nee, maar wat, we, wat wij willen horen is wat u vindt, namelijk. Ja, ik ben er heel erg voor om uh, die detail te, te legaliseren... en als gemeente echt met experimenten aan de slag te gaan... want het probleem wordt op deze manier niet opgelost. Amroet Zijbels, als u in het bestuur zit... Uh, ook voor als gemeente om zelf te produceren? Ja, wij hebben daar ook met die motie mee gestemd in het verleden. Uh, de minister zegt nu van... Uh, het, uh, ik, ik wil het eigenlijk niet. Nou, wij vinden... Uh, je, je zou schoon ook kunnen zeggen... Goh, laten wij nou eens die pilot gaan uitrollen. Wat het mag het. Is er al ergens een tuintje voorzien? <lacht> een kwekerijtje? Ongetwijfeld. Niet zeggen wat je op zolder hebt. Ja. Is er nog een ander onderwerp uh, in de actualiteit? Vandaag een groot interview met Fred Teven, de staatssecretaris van uh, Veiligheid en Justitie in de Telegraaf. Waarin hij uh, zegt, die afspraken die hier in het kabinet gemaakt zijn over strafbaarstelling van illegaliteit, die moeten worden nagekomen. Dat is een pijnpunt vooral voor de Partij van de Arbeid. Uh, dus daarom, daarom ook maar gevraagd aan uh, Roland van der Schaaf van de Partij van de Arbeid. Uh, als u daar hier als bestuurder in uh, Groningen mee te maken heeft... Uh, vindt u dat die uh, illegaliteit strafbaar moet zijn... en dat daar ook lokaal naar gehandeld moet worden? Nou, laat ik vooropstellen dat het standpunt van de PvdA is... ook van mij, dat uh, dit wetsvoorstel een slecht voorstel is. Dus, de... Rousseau, om maar even te onderbreken meteen voor de helderheid... doet u daarmee eigenlijk een oproep aan uw partijgenoten... in de Tweede en Eerste Kamer om er tegen te stemmen? Alsnog? Ja, kijk, we hebben daar een hele uitgebreide discussie al over gehad. Ja, he, maar wat die kunnen we niet voeren hier, want we hebben maar tot twee uur. Dus, dus doet ik. u een oproep aan die Tweede Kamer en Eerste Kamerleden... van uw partij om daar tegen te stemmen? Nou, ik, ik, ik, laat, ik doe de oproep om daar heel verstandig uh, in te opereren. Nou, ja, dat, is dat is een, een wat flauw antwoord. Nee, meneer, ja, dat uh, is een flauw, van principe, maar je hebt ook een coalitie, dus uh, ja, ja. Nee, maar goed, u krijgt straks te maken met als ja. dat inderdaad strafbaar gesteld wordt, dan krijgt u als gemeente te maken ja. met de illegale die u zou moeten oppakken. Gaat ja. u dat doen? Nou, op het moment dat er een wet is, dan ben je gewoon, vind ik, als gemeentebestuur altijd gedwongen om je aan die wet te houden. Maar we zullen wel, op het moment dat dat zover is, zullen we denk ik op een hele kritische manier uh, dat bekijken wat dat betekent voor de gemeente. Want het is geen wet die je met plezier zou uitvoeren. Nee, maar goed, als je hem niet met plezier uitvoert, maar hem wel moet uitvoeren omdat het een wet is, wat is dan het standpunt? We voeren hem uit. Ja, dat is wel uh, nou, okay, duidelijk. Wetten. Meneer Van Keulen, uh, nog uh, eventjes daarover. Ja. Want uh, uw staatssecretaris Fred Teven die zegt... Horace, dit zijn gewoon de afspraken. De Partij van de Arbeid heeft het kinderpardon gekregen... en wij willen die strafbaarstelling. Dat lijkt me een volstrekt helder he? standpunt. En, en ik uh, ken de Partij van de Arbeid ook hier lokaal... als een partij die zich aan de afspraken houdt. Dus ik ga ervan uit dat ze dat hier ook doen. Ja, nou lijkt er wel zo een kans op te zijn... dat in het parlement toch één Partij van de Arbeid lid tegen gaat stemmen. Wat zegt u dan? Dan zeg ik afspraak is afspraak. En uh, uh, ook dat ene Partij van de Arbeid lid, dat, zal dan, uh, dat is echt een Partij van de Arbeid probleem. Dus daar zal de Partij van de Arbeid op moeten handelen. Kijk nogmaals, je spreekt, je spreekt met elkaar af dat je het land gaat besturen. Daardoor moeten sommige partijen populaire maatregelen nemen voor de achterban. En ook impopulaire maatregelen ja. voor de achterban. En daar moet je dan mee omgaan. Waarmee maar... u dus duidelijk zegt tegenstemmen kan niet. Nou dat is ook nou, een boodschap aan de Partij van de Arbeid. Hè? Tegenstemmen kan niet wat je ook wil. Toch duidelijk? Ja, dat is het standpunt van de VVD, maar uiteindelijk maakt de PvdA-fractie haar eigen afweging. Nou, maar u heeft in okay. feite ook gezegd, wij gaan daar gewoon niet mee, toch? Het is uh, jammer, het is pijnlijk, het is een wet straks en dan nou voeren ja, dat we Nou ja, als lokale bestuurder heb je gewoon te maken wie die wetten ja. ook maakt. Dat je ze in principe hoort uit te voeren, maar je moet inderdaad wel kritisch kijken wat dat op lokaal niveau betekent. Oké, okay, kritisch kijken. Goed, het is uh, inmiddels 17 minuten over 1 geworden. We hadden een uh, mooie aftrap. Wij zitten hier in het Nieuwscafé in Groningen met aan tafel Roland van der Schaar van de Schaaf van de Partij van de Arbeid, Joost van Keulen van de VVD, Matthias Gijsbertsen van GroenLinks en Amroet Seibels van de Stadspartij. In dit nieuwscafé, ik zei het al, hartje van de stad. Achter ons ligt de Grote Markt met de Martini-toren en het Forum in aanbouw, een cultureel complex. Er rijden hier bussen en fietsers langs de Grote Markt, maar er rijdt hier geen tram. Er is wel van alles aan de hand in Groningen. Eind 2012 is het college van BMW gevallen over de aanleg van die tram. Die zou stad en ommeland met elkaar moeten verbinden. Partij van de Arbeid en GroenLinks-wethouders wilden die tram. Een meerderheid van de gemeenteraad was tegen. Grote bestuurscrisis was het gevolg. Grote crisis ook binnen de Partij van de Arbeid. En dan moesten mensen het uh, uh, uh, van het toneel weg. Mensen moesten het veld ruimen. Er kwam een nieuw college, toch weer ook met de Partij van de Arbeid. Net als in de 88 jaar daarvoor. We hebben begrepen dat u al langer aan het bewind bent... dan de communistische partij in China. Ja. Hoorden wij uit een andere stad, ja, maar dat geldt dus zwet. voor Groningen ook. Ja, ja. Alle wethouders kregen in hun portefeuille cultuurverandering. Nou, we zijn heel erg benieuwd. En meneer van Keulen, u zit ook in dat college. Is de cultuur al veranderd? Nou ja, ik, ik, ik heb het... Van de andere kant ook meegemaakt, hè, als raadslid eerst. En ik, wat, wat mij heel erg opviel dus was Dus je kunt het heel goed zien. Is nou ja, de cultuur veranderd? Ik hoop dat ik daar een bijdrage aan heb geleverd. En ik denk het wel. Als je ziet hoe we nu met de oppositie omgaan, als je ziet hoe we nu met uh, moties van de oppositie omgaan, dat dat fundamenteel anders is. Als je ziet hoe de sfeer op het stadhuis is, volgens mij is er meer respect, is er meer waardering ook voor elkaar's standpunten. Maar misschien dat meneer Seibels daar wat meer over nou, kan we, vertellen vanuit de stadspartij. Ik wil want... toch eerst ook nog eventjes naar meneer van der Schaaf? Want met name voor over de Partij van de Arbeid werd dat ook gezegd. Hè. Het was een cultuur van uh, We Rule the City. Wij hebben het hier voor het zeggen. Is dat wat u betreft ook een beetje veranderd? Nou, zover er al ooit al sprake was, uh, van was... Uh, nou, uw ik eigen partijgenoot niet... zei ja. dat, hè? Jacques Tegelaar, die heeft het allemaal onderzocht. Uh, ja, en die ja, zei, het dat is dat hier een hele Maar in ieder geval, waar het mij vooral nu om gaat... is om te, uh, om te laten zien dat het nu in ieder geval niet zo is... En wat ik vooral belangrijk vind, het gaat niet zozeer om de cultuur op het stadhuis. Dat is ook heel belangrijk, maar waar het vooral om gaat, hoe ga je als gemeente, als uh, wethouders, ambtenaren, hoe ga je om met je burgers in je stad? Ja, u vergeet de gemeenteraadsleden te in is. uw opsomming. dus ik ben heel erg benieuwd. Hoe gaat het tegenwoordig, vindt u Stadspartij? Nou, laten we eerst even bij het begin beginnen. Inderdaad, die cultuur binnen de Partij van Arbeid, die was gewoon heel slecht. Uh, het was echt, uh, wij weten wat uh, we voor de stad moeten doen en we het op. Maar je zit toch niet nu uh, vrije tijd in de Partij van Arbeid-fractie, of wel? Nee, maar ik kijk oh. even terug hoe dat gegaan is, waarom het college Gevallen, u wou de pijn en, en, er nog even in wrijven, hè? Eigenlijk wel, ja. Ja, ja maar goed, uh, hoe vindt u nu dat over, het gaat? Dat is ook wat de kiezer uh, ook zegt. En daarom zie je nu ook je afstand groeien. Ik heb het compliment... Of, uh, het college al vaker complimenten gemaakt dat de cultuur die zij nu hebben ingezet echt een stuk beter is en de verhouding met de raad veel beter is dan het vorige college. Het kan nog beter, dus daar zien wij voor ons als Stadspartij ook zeer zeker. Het rol. gaat beter. GroenLinks is dat ook? Vindt u dat ook? Nou, eigenlijk niet. We moeten inderdaad af van die stijl vanuit het stadhuis besturen bij de stad. Dus echt samen met de mensen deze stad maken. Als we dat niet gaan doen, dan loopt de politiek echt op zijn laatste benen de komende jaren, is mijn voorspelling. Maar ik vind wel dat je ook als bestuur iets moet vinden. En ik vind de huidige politiek in Groningen aan de kortzichtige kant. Er is weinig visie. Uh, dus als dat dan de ruil is die we daar gemaakt hebben... dan ben ik daar niet zo enthousiast over. Ja, maar weinig visie, daar bent u toch ook zelf mede verantwoordelijk voor? U zit toch ook in dat politieke bestel? Ja, nou, wij hebben die visie proberen te uiten. Ook in de debat en ook in onze tegenbegrotingen die we hebben gepresenteerd. En we hebben het ook eens gezegd, je moet ook blijven investeren in je stad. Je moet een visie hebben op de toekomst. En nu niet bijvoorbeeld gaan bezuinigen op jeugdzorg... terwijl je er zometeen verantwoordelijk voor bent. Dus dat soort kortzichtigheid waar we in de politiek niets aan hebben. Ja, Roland van der Schaaf, Partij van de Arbeid... heeft die cultuurkwestie uh, ook te maken met... Uh... Beperkte appreciatie bij de kiezer om, zoals is nu de verwachting om te gaan stemmen. Met andere woorden, is het niet gewoon uw schuld dat kiezers geen zin hebben om te gaan stemmen? Nou, of het onze schuld is, dat weet ik niet. Maar dat is in ieder geval wel mede onze verantwoordelijkheid, vind ik, om te proberen inderdaad met z'n allen om zoveel mogelijk mensen te laten stemmen. U Want gaat die... meteen al een klein beetje om de vraag heen. Oh. Wat we willen weten is, bent u mede oorzaak ervan dat kiezers zo weinig zin hebben om te stemmen? Laten we het woord schuld even wegschuiven. Mede nou ja, waarschijnlijk wel. Met ons allen, denk ik, als politiek. Uh, zij, hebben, zij, wij natuurlijk deels ook wel. De oorzaak van het feit dat uh, kiezers minder interesse in de politiek hebben. Wat aan heeft de u verkeerd kant, gedaan? Nou, ik, ik, weet, ik weet niet of we dat persoonlijk, of de mensen hier aan tafel... Uw of de partij. gemeenteraad in Groningen, of de PvdA... Nee, het gaat met name om... Waar, waar, wat we mensen duidelijk moeten maken is dat die gemeenteraadsverkiezingen echt ergens over gaan. En zeker met de veranderingen die er zijn op het gebied van zorg, op het gebied van welzijn, op het gebied van werk. De gemeente krijgt veel meer verantwoordelijkheden. En ik denk dat we misschien nog te weinig over het voetlicht brengen. Dat stemmen bij de raadskiezingen veel meer is dan een populariteitspol van, van de landelijke partijen. Het gaat echt om een lokale campagne. Het verschil wordt straks gemaakt op 19 maart. Gaan worden we een sociale stad waar mensen... Uh, uh, laten we zeggen, waar de gemeentebestuur let op de mensen wat er gebeurt... of gaan we naar een stad toe waar het toch meer ieder voor zich wordt... daar gaat het bij de komende verkiezingen. Amroet Seibuls, uh, is dat inderdaad een probleem... dat je te veel hier landelijke kopstukken ziet... waardoor mensen denken, gaat het wel over onze stad? Ja, wel. U dat, is, nee, dat is zeker een probleem. U heeft een voordeel, hè? want u heeft geen landelijk kopstuk. Nee, en wij merken ook dat wij... Uh, Wie zou straat... u landelijk kopstuk uh, zijn, als u zou mogen dromen? Nou, dat, zou, dat zou natuurlijk dan zelf zijn. Oké. Okay. <lacht> uh, u gaat meteen nationaal. Maar ja. laten we het nog even bij Groningen nee, blijven. Even, even terug naar uh, de, de vraag eerder. Ja. Uh, wat heeft de Partij van de Arbeid daar fout gedaan van, vanuit het verleden? Ik, ik denk toch, en dat hoor je ook heel erg op straat steeds weer... Van bovenaf, van, op het stadhuis, opleggen, forum, tram. Wij willen dat en we gaan ermee door. En met name die tram is toch wel een reden waarom het vorige college is gevallen. Ja, Uw partij is eigenlijk ook wel een beetje opgericht om de hegemonie, de macht van de Partij van de Arbeid te breken. Hè? Lukt ja. dat een beetje? Nou, ja, ik heb het idee van wel. Als ik, als, als, als, als, nee, nou ja, als ik de peiling zie en de laatste verkiezingen ook... Uh, waar, waar we toch uh, veel zetels hebben gewonnen en de Partij van Arbeid weer kleiner is geworden... Nee. Ik, ik zie daar uh, 19 maart wel een uh, leuke kans. Heel even, wat was die laatste peiling? Want die heb ik zo even gauw niet paraat. 6-6 uh, geloof ik. 6-6. Ja. Wordt een nek aan nek. Ja. Volgens de peiling wel. Ja. Joost van Keulen, VVD. Die bestuurscultuur is hoe dan ook een probleem. Uh, net was de vraag, lag op tafel... Uh, wat heeft de politiek zelf fout gedaan? Zonder dat nou alleen maar aan de Partij van de Arbeid toe te schrijven. Maar wat, wat, wat doet uh, de politiek ik fout het hier? Zeker op lokaal niveau. Uh, je ziet de maatschappij veranderen. Hè. Mensen worden uh, mondiger, zoals het dan heet. Gelukkig maar. We hebben social media. Alles gaat veel sneller. Dus mensen zijn veel beter in staat om ook een mening te vormen. En mensen accepteren het gewoon niet meer. Dat er vanuit het stadhuis of vanuit welke, welke ivoren toren dan ook. Allerlei dingen worden bedacht en worden opgelegd. Je zult dat veel meer met elkaar moeten doen. Je zult samen die stad uh, vorm moeten geven. En dan kun je, uh, op basis van de visie, die er natuurlijk wel, wel degelijk ligt... Uh, waar meneer Gijs misschien niet mee eens is... maar die er wel degelijk ligt... Uh, kun je met elkaar die stad gewoon verbeteren. Ja. Dat is denk ik de uitdaging voor de komende jaren. Het zou wel eens een kans kunnen zijn voor hele nieuwe partijen. Hè? De Stadspartij is er daar een van. Bijvoorbeeld de Piratenpartij, hier ook in, de, in het café aanwezig. De Libertarische aanwezig, Partij. Zou ook zomaar een kans kunnen hebben, GroenLinks. Volgens mij moeten wij allemaal vernieuwen... Uh, wat, uh, wat we van af moeten is een cultuur van uh, wantrouwen... die ook vanuit het stadhuis uh, naar de hele stad toe gaat... Uh, richting de eigen organisatie gaat... waarin we zeggen van, oh, het gaat vast fout. En de visie die uh, VVD hier aanstipt... is denk ik vooral een visie van uh, terugtrekkende overheid. Dat lees ik ook in het verkiezingsprogramma van de VVD. En dat is als doel op zich gewoon niet iets wat werkt. Wat mensen vragen is een actieve overheid... maar wel een die meedenkt, die aansluit bij wat mensen aan het doen zijn... die flexibel is... Uh, en daarmee dat je als overheid echt samen met mensen resultaten kunt uh, boeken. En dat betekent dat we als partijen allemaal ook moeten veranderen. Ja. Uh, en nieuwe partijen zijn ervoor niet de oplossing. We moeten allemaal anders met de politiek uh, omgaan. Ja, maar ja. Er, er zit nu wel uh, uh, allemaal anders met de politiek omgaan. U moet zich straks allemaal gaan profileren. Of nu eigenlijk al, ja. hè, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Maar er is wel een heel breed college wat op moment de dienst uitmaakt in Groningen. Dat is een beetje raar, of niet? Ja, dat is ook vrij raar. Ik zit aan die stilstand college. te kijken al anderhalf jaar. En uh, dat schiet inderdaad niet erg op. Want u noemt dat stilstand. Dus een breed college, terwijl u wel zegt van we moeten het allemaal met elkaar doen. Een breed ja. college noemt u dan toch stilstand. Ja, je ziet dat ook gebeuren. Ook de afgelopen maanden. Je ziet dat de coalitiepartijen elkaar in een weurgreep houden. Als het gaat over bijvoorbeeld het armoedebeleid. Of over de gesubsidieerde arbeid ik denk dat we echt met elkaar een stap vooruit moeten maken. Ja, dat even we even voor alle luisteraars die, die niet bekend zijn in Groningen... laten we even zeggen... er zit in Groningen nu een breed college van Partij van de Arbeid... VVD, bij ons hier aan tafel. Maar ook D66, CDA en SP tegenwoordig. Breder kan je het bijna niet maken. Nee. Nou, GroenLinks zit er nog niet bij. Nee, nee dat, van als ik dit zo hoor... moet we dat ook vooral niet meer gaan doen. Kijk, meneer Gijsbetsen die oh, zegt... wacht even. Al... Dat zegt u wel iets belangrijks. Dat bent u niet meer van plan? Straks nou ja, na de verkiezingen gaat u niet meer in zo'n breed college zitten? Nou, het? ik vind dat we wel iets moeten versmallen ja. Ja, het is nu wel heel breed. In die zin kan ik, kan ik Gijs met ze wel volgen. Maar ja, hoe smal zou dat u wat heeft dan worden? Ja, vier, vier partijen is echt wel het max, denk ik. Uh, en welke vier partijen dan? Daar gaat de kiezer over. Ja, maar dat, nee. dat is nou misschien net het probleem... waardoor het vertrouwen van die burger zo beperkt is. Die burger wil gewoon weten als je hier stemt... waar je aan toe bent. Stem ik op de VVD en welke partijen krijg ik er gratis bij? Nou ja, je krijgt er nooit partijen gratis bij nee, natuurlijk. Maar nee, maar dat ik, ik, dat, ik geloof niet dat daar de oplossing ligt in het terugwinnen van het vertrouwen van, van oh, in het de zou politiek. Het zou misschien wel een stuk helderder maken dat de burgers gewoon meteen weten met wie u straks in zee gaat. Waarom is het zo ja, moeilijk nou, voor u om dat te zeggen? Nou, ik, Partij ik, van de Arbeid, zou dat opnieuw voor u een coalitiepartij kunnen zijn? Zeker, we werken op dit moment goed samen. absoluut. Dus, maar deze stem op de VVD ook, CDA is meteen ook, ook een stem op de Partij van de Arbeid, nou, ja, zegt u daarmee? Nee. Zeker niet. Integendeel zou ik bijna willen zeggen. Nou, u wil wel graag eens samen. Nee, dat, zeg ik, dat maakt u er nou weer van. Er worden hier allerlei grappige trucjes toegepast. Dat is helemaal niet waar. U vraagt aan mij Wilt u eventueel verder met de Partij van de Arbeid. Als de verkiezingsuitslag daar aanleiding toe geeft, dan zie ik geen reden om dat niet te doen. Maar dat is wat anders dan dat ik zeg: hoppa, verder met de Partij van de Arbeid. Moet. Liever doe ik het alleen. Of met D66 en het CDA natuurlijk. Dat is logisch. Dat zijn partijen die, uh, die ideologisch dichter bij mij staan. Maar uh, uh, ik ga niet van tevoren partijen uitsluiten. Dat doen wij, uh, dat okay. doen wij nooit. En dat is ook buitengewoon verstandig. Ik ga eventjes naar Hilversum, want er is nieuws uit Oekraïne. Marjan Koekoek. De vroegere Oekraïnse premier Julia Timoshenko is vrijgelaten. Dat heeft een medewerker van haar gezegd tegen persbureau AP. Er is nog geen verdere bevestiging van. Het parlement van Oekraïne stemde gisteren in met vrijlating... maar de verwachting was dat het nog wel even zou duren... voor ze echt op vrije voeten zou komen. Er was nog een handtekening nodig van president Yanukovych... maar zijn rol lijkt uitgespeeld. Julia Timoshenko zou zijn vrijgelaten in Garkov... in het Russisch gezinde oosten van het land. Timoshenko was in 2011 veroordeeld tot zeven jaar cel... onder meer van machtsmisbruik. Tot zover. Ja, het is bijna half twee. U luistert naar het trotskamerbreed en we zitten hier op locatie in Groningen in het nieuwscafé met vier lijsttrekkers van de Partij van de Arbeid, de VVD. GroenLinks en de Stadspartij. Ja, we hebben het over een breed college. Hoe werkbaar is dat? Hoe wenselijk ook is dat? Laat ik toch even naar GroenLinks gaan. Uh, u zat vroeger in het college, althans uw partij... en sinds die bestuurscrisis niet meer. Hoe bevalt het in de oppositie? Nou, ik moet zeggen, het geeft een hoop rust en ruimte. Dat wel. Uh, maar het, uh, het beleid het wordt er niet beter van. Nee, en uh, dat, dat is niet eens zo uh, per se het ergste. Maar wat ik wel het ergste vind... is dat die stad inderdaad een beetje stil uh, begint uh, te staan. En ik vind dat wel op het gebied van uh, sociaal beleid en bijvoorbeeld hulp voor jongeren echt uh, achteruit uh, kachelen. Dus dat moet anders in de komende jaren. En de Stadspartij, u stond uh, in de startblokken eigenlijk hè, om te gaan besturen. Dat is niet gelukt. Hoe is het nu? Nu gaat het goed. En zou u het nu willen? Bent u er klaar voor? En wij vinden dat we klaar zijn. En, uh, wij sluiten ook helemaal geen enkele partij uit vooraf. En dat is ook, uh, in het verleden was het wel uh, Partij van Arbeid Gaan we absoluut niet uh, mee in zee. Ik zie wel heel erg dat de Partij van de Arbeid aan het veranderen is. En ik zou zeggen, ga ze door, want dat is positief. Dus, zegt u ook, u zou in principe wel samen met de Partij van de Arbeid willen nu? Nou, dat zei ik niet. Ik, ik zei, wij sluiten nu niemand uit. Ja, het is allemaal zo vaag, hè? Wat schieten de kiezers daar nou mee op? Ja, ja de Partij van de Arbeid, wat, wat, wat, wat, wat zou u het liefste willen? Roland van der Schaaf? Nou, het is heel mooi om te of horen... Of gewoon eens een paar jaar rust. Nee, het is en niet vasturen. Gewoon heel... eens ja. even ja. zoals GroenLinks doen. Ik heb heel veel voor de Partij van de Arbeid rust, want wij zetten ons altijd in voor de stad. Uh... Nou, ik vind het in ieder geval mooi om te horen dat, uh, dat er meerdere partijen zijn. Ook partijen die ons in het uh, verleden niet met ons wilden samenwerken, daar nu wel open voor staan. Kijk, um, we kunnen wel mopperen over een brede coalitie. En ik ben het ook niet eens met de heer Gijswitsen dat de stad stilstaat. Er gebeuren een heleboel dingen. Maar we zijn nu één keer in Nederland, dat is in Groningen ook niet anders. We zijn een land van coalities. We hebben veel partijen. Er is geen enkele partij die ook maar in de buurt zal komen van een absolute meerderheid. O uh, landelijk niet, lokaal niet. Dus je moet altijd samenwerken. En als wij aan de ene kant zeggen, en daar is volgens mij iedereen het over eens, we willen veel meer met die stad samenwerken. We moeten de uh, uh, burgers gaan staan in plaats van de boven, waar ook de PvdA het helemaal mee eens is. Dat betekent ook dat je in het stadhuis een goede voorbeeld moet geven. Je moet met elkaar uh, samenwerken. Natuurlijk gaat het om 19 maart om. Het gaat erom welke partij de meeste zetels krijgt. Dat kleurt natuurlijk het beleid ja. na 19 maart. Maar daarna moeten we gewoon samenwerken. Ja, dus eigenlijk is, is dat een toneelstukje wat u op gaat voeren. Dat hoorden we ook uw partijvoorzitter <lacht> zeggen, Spekman. He, die zei van, we gaan de strijd aan tegen de VVD en tegen D66. Maar u zegt nu, straks na 19 maart gaan we natuurlijk wel gewoon... Weer verder met nee, elkaar. Nee, wij gaan de strijd aan tegen de ideeën van D66 en de VVD. Um, omdat wij een hele andere opvatting hebben. Een hele andere visie hebben over de stad. Maar het, het is in Nederland zo. De kans is minimaal dat er een van de partijen daarna in het eentje voor het zeggen heeft. dat zou misschien ook wel heel ongezond zijn. Daarna moet je samenwerken. Daar is niks mis mee. Maar hoe sterker de kiezer de PvdA maakt, hoe socialer het beleid wordt. Ja, maar maar toch nog één vraagje het, aan u. Want uh, we zeiden net al, hein, 88 jaar aan het bewind. Hoe erg zou het nou helemaal zijn als de Partij van de Arbeid Groningen zou verliezen? Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Het gaat me niet om wat de partij, hoe belangrijk dat voor de Partij van de Arbeid is. Het hoe gaat erg erom... zou het voor Groningen zijn? Ik denk zijn, dat het in die zin, zin niet goed voor Groningen zou zijn, vind ik. En dat anderen er anders over denken is een goed recht. Maar wij als deze gemeenteraadskiezingen zijn misschien wel de belangrijkste in tientallen jaren. Omdat er een enorme verantwoordelijkheid op het gebied komt van zorg, voor werk... En ik denk dat je in die tijd uh, maar een, beter twee dingen kan hebben: een bestuur wat een beetje uh, een partij met anderen die bewezen heeft dat je goed kunt besturen, en een partij die, die bewezen heeft dat je dat op een beetje op een sociale manier kan doen. En er is, maar, er is maar één partij die dat echt bewezen heeft te kunnen, en dat is de Partij van Arbeid. Ja, maar toch even die, die partijpolitieke gevoelens uh, bij u proberen op te roepen: uh, Uit peilingen blijkt nu toch wel dat Rotterdam, uh, Amsterdam, uh, Groningen, Utrecht. Daar regeert, zou ik me zeggen, de Partij van de Arbeid niet als de grootste partij. Dat is GroenLinks tot nu toe nog. Maar als de Partij van de Arbeid die grote steden zou verliezen... en niet meer de grootste zou zijn. Hoe erg is dat? Nou, laat ik het zo zeggen voor de, voor de stad Groningen. Nee, dat vooral nee, nee, vooral... nee, dat, dat nummer... Dat, die... Voor de Partij van de Arbeid zelf. Nou, het zou voor ons heel vervelend zijn. Omdat, uh, wij heel natuurlijk... vervelend. Ja, ja, maar uiteindelijk dat is alleen. het gewoon... Ja, kijk, Elke lot is te dragen, zo kijkt u. Als, als de kiezers wat anders willen, dan uh, betekent dat gewoon dat het beleid verandert. En, en dan in, in, dan in Groningen in. zal het denk ik vooral gaan om wie wordt de grootste PvdA of D66, ja. denk ja. ik. Wat zou het trouwens voor uw partijleider betekenen, voor Diederik Samsom? Stel nou dat die gemeenten die Kees net noemt, allemaal zouden vervallen. Wat betekent dat voor zijn positie? Nou, ik heb als politicus geleerd dat je altijd niet op als dan uh, vragen moet beantwoorden. Maar goed, we, op bij dit deze moment. Ja, okay, u kan zo door naar Den Haag. Um, Laten <laughs> we even wat lokale issues uh, aan de orde stellen. Uh, de tram bijvoorbeeld, ja, die kwam maar niet, die komt er ook niet en die komt er nooit meer. Hè? Nee. Dus wat u betreft, ook... wat, wat de stadspartij zeker. betreft, ja. niet. Nee, zeker niet. Gewoon afgehamerd. Wat de, betreft, bij, ja. wat de stadspartij betreft, waren we ook nooit bezig geweest om die plannen te maken voor die tram. Het nee. heeft miljoenen gekost en dan nou komt die er uiteindelijk. 40 niet. miljoen, geloof ik. Ja. Hè? Ja. En dat stadsforum, het Groninger Forum, ja, gaat wat, dat er komen? Wat ons betreft ook niet. Er wordt al gebouwd. Ja, er wordt al gebouwd en er is ook een vertraging. Ja, een uh, parkeergarage zijn ze mee bezig? Ja. Hoe realistisch is dat nou nog om te zeggen, die komt er niet? Nou, hoe, hoe realistisch is het om constant maar door te willen gaan te kosten wat het kost? Want nee, zijn maar wij, wij, wij blijven bij het het Groninger Forum is een, echt een historische blunder. En het Groninger Forum, wat is dat eigenlijk precies voor mensen die niet in Groningen wonen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weten we zelf eigenlijk ook niet. Nee, <coughs> maar goed, oh. Als u zelf niet stad. weet wat het is... Ik, nou, heb... ik, ik weet wel wat, wat het is, het is niks. Uh, de, de, de, de, de, de, de ideeën uh, die erin moesten komen, dat is uh, constant weer aangepast. Het We zou hebben nu een weer cultureel een nieuw, centrum worden, hè? Dat wordt het niet. Nee, dat wordt het niet. Ja, behalve dat het schipmuseum... Maar komt. Joost van Keulen, VVD, u bent wethouder. Is het eigenlijk wel reëel om te zeggen, wij zijn er tegen? Het wordt toch nou ja. gewoon gebouwd? Je kan er toch niet meer vanaf? Dat is het, hè. We zijn inmiddels zo ver gevorderd hiermee. Eerlijk gezegd, mijn partij was er ook niet blij mee. Nee. Uh, maar het besluit is genomen, de aanbesteding is afgerond. Uh, nou, u zei dat terecht al, er wordt al gewerkt aan de parkeergarage. Daar zitten nu wat... Kuilen in de weg, maar dat komt ongetwijfeld goed. Dus de kunst is nu, hoe ga je nou met dat van dat forum een succes maken? En daar verschillen we ook wel over van, van ideeën. De stadspartij zegt gewoon van nee, het kan niet meer. Ja, wat moet je dan met die kuil die je gegraven hebt? Moet je met die vele tientallen. Dicht gooien, miljoen, misschien, meneer ja, ja. Ga, wat Die Vele doet, tientallen miljoenen die je al geïnvesteerd gevaardje hebt. Gevaardje he? dat, is, dat, is, je, dat is gewoon ontzettend zonde geld. Dus je zult er nu voor moeten zorgen dat het een succes wordt. En dat kan door het meer te maken dan het dorpshuis, uh, wat het oorspronkelijk zou moeten worden. Meneer Sijbels, hoe, hoe hard is dat punt eigenlijk voor u? Want dat, dat is een heel belangrijk punt Tot. in uw. Verkiezingsprogramma, hè? Dat Zeker. forum, dat komt er niet. Ja. Maar hoe uh, hard is dat voor u? Gaat u in een college zitten, stel dat u uw partij daar aanleiding toe zou geven, wat het forum toch alsnog gaat bouwen? In principe niet, nee. nee, nee staat het dus dat is voor u een breekpunt? Ja. En, het is goed dat de kiezers dat hebben, ook weten. Wij hebben ook zoiets van... Dat, en er wordt nu gedaan alsof alleen dat Forum heilig is. Dat is het niet. Je kunt nee, dat maar gewoon... u zegt voor alle duidelijkheid... als dat Forum wordt doorgebouwd... dan gaan wij niet in het college zitten. Dat is helder, toch? Ja. Dat gaat heel zwaar worden. Nee, is waar. nee, u zei net dat u het niet doet. Ja of uh, nee, Ander, kom op. Nee. Ja, zie precies. VVD zegt hij, kom op. Ja of nee? Nee, zei u net, hè? Nee. Ik heb ja. een antwoord gegeven. Okay. Okay. Van der Schaaf, hoe kunt u het aan uw uh, kiezers uitleggen... dat er miljoenen worden uitgegeven aan zo'n Forum... waarvan Van Keulen net zegt we zijn er allemaal niet blij mee, waarvan Seibold zegt... het moet er helemaal niet komen. In een tijd waarin er zoveel moet worden bezuinigd... gaat u toch miljoenen uitgeven aan een gebouw... waar in Groningen niemand blij mee is. Hoe legt u dat aan uw kiezers uit? Nou, ten eerste is het niet, is niet zo dat niemand er blij mee is. Maar oh, ik, u bent er wel blij mee? Ik ben er wel, mee, blij, ben er wel mee. blij mee. En, en Er zijn ook heel veel mensen in de stad wel mee blij mee. Ik en ben u weet ook wat het gaat worden? Ja, ik ben ervan wat komt er van overtuigd als het er staat. Uh, maar waar het om gaat is... Kijk, uh, de binnenstad van Groningen uh, die gaat ons allemaal aan het hart... Uh, er zijn heel veel ontwikkelingen, met name het gebied van internetwinkelen... Etcetera, die op dit moment onder voor ondernemers lastiger maken... om hier op een goede manier uh, een onderneming te hebben. Als wij als binnenstad van Groningen de strijd uh, willen winnen van bol.com... dan hebben we meer dingen nodig dan alleen maar goede winkels. En, en dus, daar is het komt Forum daar een in? antwoord op. Wat komt daar dan in? in dat er Het Forum, komen in Forum uh, diverse functies. Uh, er komt de, uh, de, de Bibliotheek van de Toekomst komt daarin. Er komt de bioscoop in. Het Stripmuseum. Er komt een mooi restaurant. Kortom, het wordt een plek in de binnenstad waarbij... Uh, uh, uh, Waarbij je gewoon ook al als je in de stad bent altijd wat te doen is. Het is als het ware een soort museum van nu. En daar gaat u de economische oorlog mee winnen. Denkt u dat de ook de stad, GroenLinks? Nou, je kunt heel veel dingen niet willen. Maar je moet ook een paar dingen wel willen. En uh, het uh, nut van dat forum is ook niet alleen dat gebouw. Maar ook omdat we met dat forum in staat zijn geweest. Om die hele grote markt hier aan te pakken. U ziet het hier. Die is al uh, in aanbouw in Nieuwe Oostland. Dat komt ook omdat wij nu als overheid een investering hebben gedaan in dat gebied. Dat was de kern ook van het van plan. En dat levert dus ook gewoon uh, weer banen op. Dat levert weer leven op. In die binnenstad. En Je kan als de stadspartij overal voortdurend nee tegen zeggen, maar daar wordt de stad niet beter van. Ja We zijn natuurlijk wel voor Oostland Oostwand. En... Ja, het een kan niet zonder het ander. <laughs> we zeggen voor de Oostwand en tegen het Forum, maar zo zijn we niet getrouwd. De Oostwand was jarenlang een kale plek. En de enige reden waarom daar nu eindelijk uh, schot in zit is vanwege dat Forum. Dus u moet wel. Uh, het is het een of het ander. Oké, okay. ja, ja, allemaal dat, dat, dat, dat is hoe ze daarop. Wij denken daar totaal anders over. En uh, de heer Van der Schaaf die. Ik zag haast een beetje aanzeling toen hij de voordelen van het Forum opnoemde. Dit is natuurlijk wel verplaatsing van functies die al in de stad bestaan. Het Forum brengt niets nieuws. De vernieuwing die er zou komen en de grote publiekstrekker, die komt er nog steeds niet in. U zegt, daarmee creëer je alleen maar lege plekken in de rest van de stad. Precies. Als je ja. dit Forum neerzet. Er zijn natuurlijk nog meer grote projecten. De Zuidelijke Ringweg, de Nieuwbouwwijk Meerstad... Het heeft allemaal te maken met bereikbaarheid, met ruimtelijke ordening. Het zijn hele kostbare uh, projecten. De VVD schrijft in het verkiezingsprogramma... Meerstad is de grootste molensteen om de nek van Groningen. Alle risico's liggen op het bord van de gemeente. We moeten zo, smoedig, zo spoedig mogelijk woningen en kavels verkopen. Lukt dat een beetje, meneer Van Keulen? Ik nou, kijk even naar collega Van der Schaaf. Die kent waarschijnlijk de, de, de laatste stand van zaken met betreft de woningverkoop. Ik heb de indruk dat het langzaamaan beter gaat. Maar we zijn er nog lang niet. En uh, de komende jaren zullen we er echt alles aan moeten doen... om dat, om dat meer staat tot een succes te maken. Want anders dan blijven we afboeken, zoals we de afgelopen jaren helaas ook hebben moeten doen. Ja, het stond vandaag het, ook in het Noord-Nederlands ja. Dagblad, glazen we, meneer Van der Het Dagblad van het Noorden. Ja. Nee. Dagblad van het Noorden, neem me niet kwalijk. Sorry, helemaal verkeerd. Dagblad van het Noorden. 30 woningen gaan er gebouwd worden. Hoera. En dan moeten er 9000 komen. Schiet lekker op. Ja. Als dit de enige 30 woningen zouden zijn, dan heeft hij een punt. Maar wat vandaag inderdaad in het dagblad stond, is dat we er ook in gaan slagen om sociale woningbouw... op een hele vernieuwende manier in Meerstad neer te, te gaan zetten. Ja, dat zijn die energie-neutrale woningen. Ja, dat, dat zijn die. er dertig, toch? Dat zijn dertig. Die hopen we nog dit jaar mee te starten. Ja. Maar er staan al veel meer woningen dan die. En het is inderdaad waar wat, wat Van Keulen ook al zei. Het gaat beter met Meerstad. Het gaat nog niet goed genoeg. We moeten er keihard tegenaan. Om financiële redenen, maar ook gewoon omdat we Meerstad als woongebied nodig hebben. Wat Zijn... moeten er voor woningen komen wat de Partij van de Arbeid betreft? Ja, gewoon Een diverse wijk met sociale woningen bouw ook. Vandaar ook het initiatief om 30 sociale woningen te bouwen. Maar ook uh, groot, duurdere woningen, koopwoningen. Een mooie mix, een mooie gezonde Groningse wijk aan de oostkant van de stad. Ja, Matthias Gijsperce, is dat een reële visie en een reële toekomstverwachting van de Partij van de Arbeid? Ja, kijk, dat vind ik wel. We hebben natuurlijk samen die uh, sprong gewaagd met Meerstad. En we zitten eigenlijk ook een beetje in hetzelfde schuitje na dat crisis is uitgebroken, dus er zit ook niet zo heel veel licht tussen. Wat ik wel uh, belangrijk vind is dat we vasthouden aan inderdaad die uh, oorspronkelijke doelstellingen van Meerstad, die inderdaad ook te maken hadden met 20% sociale woningbouw, die te maken hadden met energie-neutrale woningen. Dus ik ben blij dat die inzet er nog steeds in zit uh, en als we dat blijven doen... Uh, en de economie uh, blijft zich herstellen... Dan, uh, uh, dan moeten wij samen, denk ik, hopen en gaan we voor een goede, een goede afloop. Ja. Meneer Van der Schaaf, nog even naar u, Partij van de Arbeid. Uh, u bent wethouder ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Um, deze hele kwestie zit natuurlijk ook landelijk nogal in het nieuws. Hè? Minister ja. Blok is, is, is heel erg druk met de woningbouw. Ja. Uh, een andere collega-wethouder, een partijgenoot van u... hebben we horen zeggen, Blok blokkeert... Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, dan, dat is natuurlijk een leuke woord, woordspeling. Dan lijkt het net of het alleen aan de minister Blok uh, hangt. Het ligt niet Het is aan inderdaad, inderdaad zo dat het kabinet van PvdA en VVD... op het gebied van volkshuisvesting een beleid voorstaat. Dat is echt een compromis tussen PvdA en VVD. Uh, daar hebben wij als PvdA een uh, aantal punten moeten slikken... omdat we inderdaad zien dat investeringen in volkshuisvesting... in wijkvernieuwing daardoor een stuk moeilijker worden... Aan de andere kant, dus, zegt, heel u dat, zegt u dat, om even in de reden te vallen... zegt ja. u eigenlijk dat wat in Den Haag is afgesproken... dat u daar feitelijk hier last van heeft? Nou, ja, dat, dat, ja. laten we zeggen... als het dan de PvdA ligt... en dat weet ik ook zeker... als de PvdA alleen in het, zeg, in het zeggen voor, voor het zeggen had gehad... in Den Haag hadden we natuurlijk een ander beleid gehad... Uh, maar goed, je moet ook die, volks, die. woningmarkt moet ook hervormd worden. En we kunnen natuurlijk heel lang blijven mopperen op het compromis, uh, wat in Den Haag gesloten is. Wat ik veel belangrijker vind, is dat we nu in de stad uh, ervoor zorgen dat de dingen die wel moeten, dat we daar de schouders onder zetten. U, en u bent uit heeft... vlees geworden compromis. Dat ja. legt zich helemaal neer bij het compromis, als we het zo horen. Nee, ik leg me daar. Kijk, er zijn twee manieren. Ik ben wethouder van deze stad. Dus ik moet me inzetten voor de, voor de mensen in deze stad. Ja. Ik kan natuurlijk heel veel energie steken uh, mopperen op blok, wat hij allemaal verkeerd heeft gedaan. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Ik heb in het verleden me daar ook tegen gezet. Alleen het punt is, op dit moment heeft de Tweede Kamer dat besloten. Heeft de Eerste Kamer dat besloten. Dus je kunt daar heel lang energie in blijven steken. Veel interessanter is het om schouders eronder te zetten. En goede woningen, goede wijken te maken voor de mensen in deze stad. Daar hebben mensen echt wat aan. Joost van Keulen, VVD. Uh, mensen hebben gewoon geen geld. Het is crisis. Hoe moet je uh, met die woningproblematiek eigenlijk omgaan? Wat kun je daar als gemeente nog aan doen. Ja, kijk, als gemeente kun je van alles doen in de faciliterende sfeer zoals het heet. Dus je moet zorgen dat er voldoende plannen liggen... dat er voldoende ruimte is om woningen te bouwen. En je moet uh, ook marktpartijen met name verleiden... om ervoor te zorgen dat die, dat die daadwerkelijk aan de slag gaan. Maar daarna en, moeten ze uh, nog ver verkocht worden, die huizen. En dat, dat is klopt. natuurlijk het probleem. Ja, dat klopt. We zitten, natuurlijk mee, mee, nou ja, we zitten aan het einde van de crisis, laat ik, het zo, uh, laat ik het zo zeggen. Je ziet ook gelukkig de huizenverkoop nu aantrekken. Ik verwacht dat we de komende, de komende jaren, het komende jaar eigenlijk al... Um, een verbetering zullen zien van de economie. En dat betekent dat ook uh, de, de huizenmarkt... weer in beweging komt. En dat is hartstikke goed. Of ja. heeft de gemeente daar ook nog iets van stimulansmogelijkheid in? Nou ja, we doen van alles. Hè. We doen bijvoorbeeld startersleningen specifiek voor Meerstad. We proberen, de, met name voor, voor jongeren proberen we um, veel huisvesting te organiseren. En dat gaat, dat gaat best aardig. Uh, wat je wel ziet is dat de rol van de corporaties wat, uh, wat minder wordt hier in de stad. Dat komt onder andere door het kabinetsbeleid. Ik ben overigens blij dat Van der Schaaf nu wel zegt van ja, het is ook ons kabinet. Dat deed hij net bij opstelt en wie telt niet. Maar goed, het zijn vergeven. Uh, maar ik zie dus dat, dat er er wil degelijk lichtpuntjes zijn. Ik zie ook dat we op lokaal niveau er alles aan doen... om die woningmarkt vlot te trekken. Uh, GroenLinks, daar wil ik toch nog heel even naartoe. Meneer Gijsbersen, uh, dat gebied, dat meerstad... dat ligt wel midden in het gaswinningsgebied. Hè? Ja. Lekker wonen daar. Ja, nou met het dat risico is... op uh, aardbevingen. Nou, in elk geval is het natuurlijk wel zaak dat we heel snel nu aan de slag gaan om daar maatregelen op te nemen. En ik was afgelopen maandag, uh, als ik het goed heb, nog bij een bijeenkomst uh, bij de provincie over de gevolgen van de gaswinning hier in het noorden. En dan is het echt ontluisterend om te merken dat er dus helemaal geen onderzoek is gedaan naar de effecten van het huidige gaswinningsplan. Het is dus niet helder wat de effecten daarvan zullen zijn in dit gebied voor aardbevingen en woningen. En met ja, Op het moment dat we dat niet gebied. gaan doen, op het moment dat we daar geen antwoord op hebben, dat dan, dan helpt het natuurlijk niet. Ook in dat gebied. Ja, dan is het toch ook logisch dat eerder het advies zou moeten zijn... ga daar vooral niet wonen, want je weet niet wat je kan overkomen. Nou, het advies zou moeten zijn, ga nou aan de slag om die aardbevingen te verminderen... en om uh, goede woningen te bouwen die eventueel uh, de trillingen die, die nog wel zijn kunnen opvangen. Dat moet de inzet zijn. Uh, en helaas wordt nu vooral een beetje naar elkaar gekeken... en wordt die gaswinning toch centraal gesteld. Uh, ik vind dat echt ontluisterend. Nou, dus net op de dag, hè, dat ik geloof gisteren is het... Uh evacuatieplan of het rampenplan bekend geworden. Hè. Dat ziet er afschuwelijk uit als dat ooit tot werkelijkheid zou moeten komen. Hè. Het leger wordt ingezet. F-16's kunnen overvliegen om te kijken waar de problemen zijn. Het is een schrikbeeld. Dus met andere woorden, dan moet er op dat gebied... om dat vertrouwen voor burgers die daar willen wonen wel... worden teruggewonnen. Er is dus ook gewoon iets aan te doen. Hè? Je kunt gewoon zeggen, we gaan de gaswinning terugschroeven. Dus is onderzocht door uh, TNO nog. Op het moment dat je zegt, we gaan gaswinning terugschroeven... naar uh, 30 in plaats van 41,5 is nu geloof ik het getal... dan heb je gewoon minder risico's op aardbevingen. En wat ik dan ook nog zou willen doen... nee, dat is op kortere termijn. En wat ik ook zou willen doen, is zeggen... van: wordt nou als Groningen dan de energiehoofdstad hier uh, van het land... Hier moeten we aan de slag met duurzame energie. We moeten hier alternatieven gaan ontwikkelen. Daar zijn we heel goed voor gepositioneerd. 5000 banen al in deze stad op het gebied van duurzaamheid. Daar moeten we mee verder. Toch lezen we daar heel weinig over in de verkiezingsprogramma's. Meneer Seibels, toch eventjes naar u. Uh, hoe moet Groningen daarmee omgaan met die ja, nou, Ik ben dreiging. het eigenlijk uh, volledig eens uh, wel met GroenLinks. Uh, die gaskraal moet inderdaad verder dichtgedraaid worden. En de heer Van Keulen zegt dat ja, ja, het effect is over tien jaar. Maar als je nu doorgaat op dit niveau van gaswinning... hoe, hoe is het dan over tien jaar zijn de problemen dan niet groter. En als je dan in, dat in, in relatie brengt met Meerstad... biedt dat natuurlijk wel kansen om op, op, op, op, op een andere manier te gaan bouwen. En woningen misschien wel te bouwen die aardbevingsbestendig zijn. Aardbevingsproef, de ja. woningen daar, wat ja. u betreft. Maar gaat dat ook echt uh, gebeuren, uh, Roland van der Schaaf? Is dat echt, echt, is dat echt een plan, een eis, dat moet gebeuren... want anders gaan die mensen niet bijvoorbeeld in Meerstad wonen? Ja, kijk, het grote voordeel van een nieuwbouwwijk is dat je er inderdaad wat aan kunt doen. Dus je kunt de woningen nog zo maken. Eh, het zijn ook nieuwe woningen dat je de aardbevingbestendig gaat bouwen. En dat gaan we natuurlijk doen. Ik maak me inderdaad veel meer zorgen om de woonwijken, maar ook de dorpen... Die, uh, waar nu al gewoon mensen wonen, waar heel veel huizen staan... die ook in het aardbevingsgebied liggen. En ik ben inderdaad met twee dingen eens. Het uh, er is inderdaad onvoldoende bekend wat het gaswinningsbesluit voor de NAM nu betekent. Daar moeten we echt duidelijkheid over hebben. Hebben we ook als uh, gemeente Groningen, hebben we dat ook gevraagd. Dus misschien uh, moeten we inderdaad wel drastisch terug. Maar dat, dat moeten we nog zien. En het tweede, ja, we moeten echt uh, inderdaad uh, zorgen dat we uh, het goede voorbeeld laten zien in Groningen. Dat die afhankelijkheid van gas, zowel voor de provincie, maar ook voor het land, is gewoon niet goed. We zullen enorm moeten inzetten op duurzame energie. Dat doen we al in Groningen, maar dat kan nog wel drie stappen verder. Joost van Keulen, VVD, wethouder hier. Komt u hier ook een beetje in, in conflict met uw eigen partijgenoot die minister is bij Economische Zaken? Want hier wordt toch wel duidelijk gezegd er moet misschien wel meer worden teruggegaan wat die Dat, dat zou goed kunnen, maar op dit, er wordt ook hier gezegd... er is nog veel onduidelijkheid. De woord, eh, Kamp heeft ook aangegeven, de komende drie jaar gaan we gebruiken... om heel goed te onderzoeken wat nou de gevolgen zijn. Er zijn drie of vier onderzoeken gedaan die elkaar allemaal tegenspreken. Dus voor de korte termijn is dit de best mogelijke maatregel die we kunnen nemen binnen de redelijkheid. Want alle sociale voorzieningen die Gijsbert zo graag in stand houdt... en die ook goed zijn voor het land, die worden mede betaald door de gasopbrengst. Dus ik vind het wat goedkoop om dan te zeggen... we moeten meteen die, die gasopbrengst maar terugdraaien. Je hebt ook een verantwoordelijkheid die breder ligt dan, dan dat. U vindt het natuurlijk wat goedkoop, dat moeten, zegt u maar, maar, tegen GroenLinks. Natu ja, hè? natuurlijk Natuurlijk vind ik dat de veiligheid van de mensen voorop moet staan. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, Kamp heeft niet voor niks 1,2 miljard beschikbaar gesteld voor de regio... om ervoor te zorgen dat die veiligheid gegarandeerd wordt en ook allerlei aanvullende maatregelen te nemen. Groningen is al de energiehoofdstad van, uh, van Nederland... en dat gaan we de komende jaren verder uitbouwen. We zitten midden in die transitie over naar, uh, naar wat meer duurzame energie. Maar het is uh, onverstandig om nu uh, hele radicale maatregelen te gaan nemen. Want nogmaals, ook daarvan zijn de effecten niet bekend. Nou, Korte reactie nog van een paar bijzondere dingen gezegd. Allereerst ik ook in het verkiezingsprogramma van de VVD... weer het klassieke verhaal dat duurzaamheid van de consumenten vandaan moet komen. Dat hebben we toch gezien dat dat niet werkt de afgelopen decennia. Juist, maar als het gaat over de aardbevingen... Is het is natuurlijk heel erg bijzonder dat u zegt van ja, we weten het nog niet, dus we blijven maar gewoon gas winnen. En dan zien we daarna wel over drie jaar of die onderzoeken misschien uitwijzen dat het niet kan. Ik vind dat je in dit geval aan de voorzichtige kant moet zitten. Er is ook onderzoek naar geweest. Je kunt gewoon die gaswinningen terugschroeven. En uiteindelijk is er nam toch weer met de steun van EZ voor een hogere gaswinning. Ik vind dat onverstandig en ik vind het ook niet de veiligheid van mensen voorop zetten. Oké, okay, daarmee sluiten we dit onderwerp af. We gaan naar de economische crisis. Ik hoorde u zojuist zeggen, meneer Van Keulen, we zijn bijna uit de crisis. Ik ben optimist. U bent een optimist. Ja. Dat is bijna een morele plicht. Als nou, ik het zo... Dat uh, is volgt meer karaktereigenschap. Karaktereigenschap van u. U bent wethouder Economische Zaken. Ja. Uh, ook het CBS zegt er is economisch herstel. Wat merkt u daarvan in Groningen? Nou, wat we daarvan heel concreet merken is dat we... Uh, we hebben een aantal hectares bedrijventerrein nog in de aanbieding. Zoals veel Nederlandse gemeenten. We merken gewoon dat veel meer bedrijven zich melden. Met plannen voor uitbreiding. Met plannen voor nieuwe vestigingen. En dat, nou ja, dat zie je gewoon terug. Dus We merken het gewoon echt in de telefoontjes die plaatsvinden... bij onze, bij onze afdeling maar, Economische Zaken. Maar merken mensen het? thuis ook, want ik begrijp uit de cijfers dat zo'n 14% van de Groningers op of onder die armoedegrens zit. Ja, dat klopt. En dat is denk ik ook de grote uitdaging de komende, komende jaren Dat is een grote uitdaging, dat is toch nee, heel Nee, maar erg. dat is echt een grote... Dat is, dat is heel erg. Uh, maar de, de, de, de kunst is om de komende jaren aan de ene kant dat dynamische, dat levendige, dat innovatieve Groningen uh, uh, een impuls te geven. Zodat ook de mensen met wie het wat minder goed gaat, dat die worden meegenomen in dat, in dat, in dat nou ja, die actieve stad. Hè? Dus, dus die, die, die kloof die daar intussen zit, die moet je dichten. En die moet je volgens mij doen door ervoor te zorgen dat juist dat bedrijfsleven de ruimte krijgt. Door dat juiste ondernemers hun kansen weer Pakken. En ik denk dat dat echt, uh, dat dat echt gaat helpen om ook pakken. met en... name de mensen die het minder goed gaat... Uh, vooruit te helpen. Even naar de Partij van de Arbeid. Roland van der Schaaf. In Groningen zitten 10.000 mensen in de bijstand. Hoe gaan zij merken dat het economisch beter gaat in Groningen? Nou, wat we op dit moment gewoon zien, is dat de economie inderdaad uh, weer wat gaat aantrekken. Het kabinet, je kunt ervan zeggen wat je wil, maar die slaagt erin om de economische groei, om ons uit het economische dal te halen. En wat de inbreng van de Partij van de Arbeid in dat kabinet dus laten we dat niet vergeten, is dat ook uh, de mensen met aan de onderkant er wat van profiteren. En dan wat dus profiteren ook, zij daarvan? Nou, uh, Bijvoorbeeld uh, staatssecretaris Klein maar heeft 100 miljoen extra landelijk eh, beschikbaar gesteld voor armoedebeleid. Maar er komen geen banen bij. Uh, er komen ook banen bij. We zien juist... Uh, Hier in Groningen? Ja, minister Ascher heeft bijvoorbeeld een heel goed banenplan gemaakt... waarbij we juist ook aan de onderkant banen gaan creëren. Maar dat dus zijn we... toch geen echte banen? Dat zijn gesubsidieerde banen. Nou ja, gesubsidieerde banen zijn ook banen. Ik bedoel, uh, ik heb ook een gesubsidieerde baan. Ik was wethouder, ook het belastinggeld betaald. Dan so kun je alles wel... Uh... Ja, dan zijn alle ambtenaren ja. ook gesubsidieerde ja, ik bedoel, banen. Het, ik bedoel, het gaat erom dat mensen... U weet zin... heel goed wat ik bedoel, Ja, weet ik, maar aan een Het gaat kant, het om gaat... echt werk. Ja, maar goed, we zien dat de economie aantrekt... We zien uh, dat uh, we er ook voor zorgen dat uh, juist mensen aan de onderkant daar ook van profiteren. En waar het de komende tijd om gaat, komen we niet alleen sterker uit de crisis, komen we ook socialer uit de crisis. En daar gaan die gemeenteraadskiezingen ook over. Ja, maar, maar, maar, maar Gijsberg, dat is altijd zo'n mooie zin, hè? mensen die er aan de onderkant ook van profiteren. Ja, de... Ziet u dat ook, dat mensen aan de onderkant ergens van profiteren? Nou, de vraag is ook even, wat doe je er dan precies aan? Want je kunt wel zeggen, we willen werk creëren en we willen armoede uh, bestrijden. Maar wat doet dit college er dan aan? Wat ik zie, is dat we het economisch programma van de stad... ongeveer de, een van de weinige dingen die je nog kunt doen als gemeentelijke overheid om werk te creëren... dat we, dat, uh, dat we daar zwaar op bezuinigen, op toerisme bijvoorbeeld... Uh, ook in de sfeer van onderwijs. En dat je vervolgens uh, ook nog eens een keer zegt... Hey, over dat Kleinsmaar geld uh, dat inderdaad uh, onderweg is voor uh, armoedebestrijding. Dat, we, dat ik dat werkelijk deze week voor de poorten van wel heel op moeten wegslepen. Want Kleinsmaar geeft extra VVD... geld aan ja. Groningen. Maar Groningen geeft dan het deel wat ze eigenlijk zelf hadden bedoeld... voor armoedebestrijding, nemen ze terug. Gaan ze aan ja, iets nou, anders nou, dat dus was, Is dat was, wat dat u bedoelt? Was, nee. Dat was het Goedemiddag... voorstel, met name VVD en D66. Die, die zagen dat zitten om dat armoedegeld toch uh, te verminderen. Ik vind dat onverstandig. Gelukkig heeft de Raad... Of de Orsten van GroenLinks dat kunnen uh, tegenhouden deze week. Maar in mij komt die discussie gewoon weer uh, terug. En ik vind het echt belangrijk dat we met uh, zo'n arme stad... het Groningen toch is, top drie van de armste steden van Nederland... dat we dat geld voor armoedebestrijding blijven behouden. Ja, Joost van Keulen, VVD. Ja, dat is, dat is heel goed dat hij dat zegt. Het, okay, het is niet helemaal wel. Oh. Uh, conform de waarheid, maar goed. Uh, wat wij oh, belangrijk oh. vinden is dat... wat wil je dan met dat geld doen? Hè? Je kunt wel geld reserveren voor een armoedebestrijding... maar nee. wat wil je er dan mee doen? Er liggen nauwelijks plannen onder. Wij hebben gezegd, uh, bekijk het nou wat breder. Bekijk nou hoe je... ...met dat geld ervoor kunt zorgen dat je inderdaad de armoede duurzaam bestrijdt. Dus de mensen uit de uitkering, zorg ervoor dat ze aan het werk komen. Dus stimuleer juist die economie. Amor ja, nou Seibelt, Stadspartij. Wat heel erg zonde is, we hebben hier gesubsidieerde banen gehad. Dat waren go go go goede banen, mensen die uh, deden goed werk. Noem eens, wat waren dat dan voor banen? Stadswachten bijvoorbeeld, uh, scho schoonmakers in, in eigen dienst. En uh, dat hebben we wegbezuinigd. En er is wel ook gezegd van, we moeten zoveel mogelijk banen proberen te witten. Mensen zelf in dienst nemen. En daarvan blijkt nu dat het er maar twintig zijn. Dus dat is heel zonde dat, dat we eigenlijk banen die we hadden, hebben we weggedaan. En daarmee creëren we dus ons eigen probleem. Zonder bijzondere opmerking voor de partij die pleit voor minder ambtenaren dit. Maar goed, dat ja, uh, okay, terzijde. Oké, nou, dat terzijde, maar u heeft het toch even gezegd. Uh, Roeland van der Schaaf, Partij ja. van de Arbeid. Wat natuurlijk ook op dit moment heel erg speelt... is dat mensen die in de bijstand zitten... Hè, bijvoorbeeld iemand heeft 30 jaar gewerkt... Ja. komt uiteindelijk na een werkloosheidsuitkering in de bijstand terecht... dat hij iets moet terugdoen aan de samenleving. Nou, als je zo'n 10.000 mensen in de bijstand hebt... dan ligt er waarschijnlijk te weinig papier op straat om die mensen allemaal papier te laten prikken. Maar ja. hoe gaat u dat uh, terug doen? vragen? Nou, kijk, het gaat er niet... Uh, je kunt er op twee manieren tegenaan kijken. Tegen de de indruk heb ik de hele uitzending al een beetje. Ja, ja, precies. Ja. Je kunt zeggen, we, we doen dat om die mensen wat uh, te, uh, laten we zeggen, te pesten. En je kunt doen, we kunnen dat uh, doen om die mensen te helpen. Ja, waar kies je voor? En ik kies voor de tweede. En zeg nog even wat de tweede is. Uh, om mensen te helpen. Ja. Uh, wat er nu veel te veel gebeurd is, is, de afgelopen tijd, dat mensen die in de bijstand zaten, dat die gewoon in de bakken zaten, dat we niet naar omkeken. Wat we nu gaan doen, is dat, dat we nog echt steeds mensen actief ik, op die van de, de 10.000 en... heeft u geloof ik maar zicht op 6.000 mensen en, in de ja, bijstand. Dat, ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Dat, dat klopt. En wat we nu gaan doen, en daar, daar is het de huidige participatiewet, dus volgens mij dus ja. een prima kader voor, ja. is dat we dus gaan kijken wat kunnen die mensen wel. Wat voor bijdragen kunnen zij leveren aan ons? Ja, maar stad, noem eens een voorbeeld, want het is een hele gevoelige discussie. Je hebt 30 jaren gewerkt, WW, bijstand ja. Je moet wat terugdoen. Wat moet je terugdoen als er geen baan is? Nou ja, Noem kijk, eens wat. Nou, bijvoorbeeld wat mensen heel goed... Er zijn allerlei vormen van vrijwilligerswerk in de stad... Die, waar mensen heel goed uh, ja, aan bijdrage kunnen u, u leveren. Maar u gaat het ook echt eisen. dan gaat het mensen opleggen. Ja, maar dat eisen is uiteindelijk... Op het allerlaatste. Waar het om gaat is dat dus je Dus in principe begint... kan het ook zo zijn als iemand zegt ik wil niks terugdoen. Nou oké, okay, dan niet. Nee, dat, nee, is, dat is misschien. ik ben ervan overtuigd nee, dat iedereen wat wil terugdoen. En iedereen wat kan terugdoen. En daar ga je mee beginnen. Je gaat kijken wat kan nu. Waar bent u geschikt? En je gaat samen met die mensen kijken welke bijdrage ze kunnen leveren. Ja, een bijdrage zoals het bijvoorbeeld... Eind, wanneer mensen echt helemaal niks willen, dan zou je die verplichting... Ja. In Amsterdam is daar bijvoorbeeld sprake van geweest. Mensen moesten takken gaan rapen. Mensen ja. moesten dingen schoonmaken die al lang schoon waren. Ziet u dat zitten, meneer Seibels? Als iets terugdoen voor de bijstand? Ja, iets terugdoen wel, maar dat moet wel aansluiten bij, op, bij de interesse van de mensen. en Misschien juist ook zo dicht mogelijk in hun eigen wijk. Want en zijn eigenlijk... daar genoeg mogelijkheden voor, denkt u in absoluut, Groningen? Absoluut, absoluut. Ja? Ja, maar, maar we willen ook als het gemeente werkt heeft zelf... hier op straat. Nou, we willen als gemeente uh, Groningen ook juist dat mensen meer zelf in hun eigen omgeving gaan doen. En daar zou het heel mooi bij kunnen aansluiten. Ja, Matthias Gijs GroenLinks, links, terug doen. Ik, ik vind het helemaal een verkeerde benadering. Okay. Uh, wat er nu al aan de hand is... is dat mensen die een uitkering krijgen... dat ze we, aan, moeten werken aan werk. Het is niet zo dat er nu niks hoeft te gebeuren... dat dus je zomaar een uitkering krijgt. Je moet investeren in aan het werk komen. Dat werk is er nu niet. Dan vind ik niet dat je kunt zeggen van... Uh, oké, okay, u krijgt een uitkering, u bent uh, nu uh, van ons, zal ik maar zeggen... als uh, gratis arbeidskracht, uh, gaat u maar aan de slag. Wat je wel moet doen, is samen met mensen kijken... van hoe blijf je actief in die samenleving... wat zou je nog kunnen en willen doen... Uh, en dat willen mensen zelf ook. Uh, de helft van alle bijstandsrechten hier doet al uh, vrijwilligerswerk. Dus zet nou in op dingen die uh, mensen helpen om echt op, uh, aan regulier werk te komen... op de korte of de lange termijn. En okay. dat is precies wat we gaan doen in Groningen. Ik ja. ga u uh, afronden, u aan tafel. Hartelijk dank voor uw komst. Wij hadden een uh, mooi ronde tafelgesprek hier vanuit het, Stads het Nieuwscafé in Groningen. Roland van der Schaaf, Joost van Keulen, Matthias Gijsbertse en Amroet Seibels waren bij ons. Het eerste was dit van onze vier speciale uitzendingen. Volgende week zijn we in Vlissingen. Ik hoop dat u dan ook weer luistert. En ook dan bent u van harte welkom. Dus naar Vlissingen. Tot dan. Dag. Tot dan. Dag. NOS Radio Olympia. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. De fractievoorzitter...